Dit is Bredenburg naar rotterdam Plaat. Bredenburg naar Rotterdamer Plaat. Hallo Jan, hallo Jan. Dit is Willem Ruis. Ben je daar? Over. Naar rotterdam Plaat. Dit is Bredenburg naar rotterdam Plaat. Jan Wolkers. Ben je daar? Over. Ja, ik ben hier Willem. Goedemorgen. Zeg, ik heb een knijper op de ding gezet... ...dat ik niet dichterbij kan komen. Is dit de goede afstand? Over... Uitstekende afstand. Je bent uh, erg goed te verstaan. Uh, uh, hoe is het geweest? Over... Het was erg fijn. Het is mooi weer. Ik, uh, ik heb heerlijk geslapen. Ik heb weer een nachtwandeling gemaakt. Ik heb foto's gemaakt met, uh, van van alles. Van bloemen, planten, jonge vogels. Met mijn uh, scholekster gaat het goed. Maar ik wilde straks eerst even over de dode zeehond vertellen. Zeg Willem, en weet je wat ik jou wilde vragen... Wil je even heel kort als je begint. Even vragen of je geen boten willen meer. vlak voor het eiland. Hè, want dat het eiland verboden is. En dat het mij eh, hè, uit mijn eenzame eiland terughaalt. Want het is net of ik in de Zomerdijkstraat woon. Over. Dat is begrepen. Dat zullen we in ieder geval doen. Ik heb een inleiding. <coughs> ik heb een inleiding. En die is vrij kort. Dan roep ik jou op en dan uh, zien we wel of je antwoordt, of je dat niet doet. En dan uh, heb ik een eerste vraag. En in mijn inleiding heb ik het over de zeehond, dus dat komt prachtig uit. Nog opmerkingen van jou voordat we het programma op de lijn zetten? Over. Nee hoor, ik heb geen opmerkingen Willem. Doe het er maar op. Hoi.